Mark met het NOS journaal. In Brussel zijn enkele duizenden het terreur. De organisatie had 15.000 mensen verwacht, maar volgens Belgische media wordt dat aantal niet gehaald. De betogers liepen onder meer door de Brusselse gemeente Molenbeek, waar terreurverdachte Abdeslam werd opgepakt. Het idee voor de mars ontstond kort na de aanslagen in Brussel. De mars stond eigenlijk eerder gepland, maar werd vanwege mogelijke dreiging opgeschort. In een huis in Maastricht heeft de politie een drugslaboratorium ontdekt. Er stonden vijf machines om tabletten te maken. Verder vond de politie geur- en smaakstoffen en 82.000 ecstasy-tabletten. De bewoners van het huis in Maastricht zitten vast. Tweederde van de Duitsers is het niet eens met de beslissing van bondskanselier Merkel... om strafvervolging van cabaretier Jan Beumerman mogelijk te maken. Dat meldt Bieltam Zontaken op basis van een peiling...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 dankzij een beter doelsaldo. Het Nederlandse Fed Cup team is nog één zege verwijderd van een plek in de finale. Tennister Kiki Bertens won in haar tweede partij van de Française Christina Mladenovic met 7-5 en 6-4. Daardoor staat Nederland nu met 2-1 voor tegen Frankrijk. We staan in de halve finale vandaag nog een enkel spel en een dubbelspel op het programma. Als het Nederlandse vrouwenteam één van die wedstrijden wint, staat Oranje in de finale van de Fed Cup. Het weer, nog enkele buien, mogelijk met hagel of onweer... vanuit het noordwesten opklaringen. Morgen droog, in de loop van de dag wat meer bewolking. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 5 kilometer fieden. De vertraging is ongeveer een half uur, alleen de wisselstrook is open door werkzaamheden. Verkeer vanuit Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Vanuit Almere loopt het ook vast op de A6 tussen Almerenstad West en Knoopend Muidenberg 4 kilometer. Daar is de extra reistijd 20 minuten. A9, die me richting Alkmaar, tussen Knoopend Holendrecht en Knoopent Bad Oevedorp, 6 kilometer.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 All you care so go down Laat ik nou eens beginnen met een plaat uit de tijd van Marco Temis, uit zijn jeugd, zeg maar. Klopt het een beetje, Marco, of niet? Ja, dit is een nummer uit mijn jeugd. Die stond ik al te met 12 met 12.2. dat denk ik ook. Jorepiceula Clark en Downtown. Welkom terug bij Sanford op zondag uur 3. Alweer Albert-Jan. Ja, en er zijn, uh, de, uh, laten we zeggen, uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten, want uh, West is inmiddels aangeschoven. Dus het het, het ja, kijk is wel even, te zien, de dus zien. schieten sky high nu. Uh, we hebben het druk nog het laatste uur, in ieder geval twee vaste items die staan vast. Dat is uh, rond de klok van kwart over vier pit report. We kijken met u terug op de Formule 1 race die vanmorgen om 8 uur Nederlandse tijd is verreden in China. Daar kijken we even op terug. We kijken even naar de stand op de, op de, om de WK. En even de reactie van Max na afloop van de wedstrijd.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 Ik zou zeggen, de Eredivisie voetbal-eindstanden gaan we natuurlijk ook nog doen. Zeker. Voor de rest staat het niks vast, geloof ik. Het nee, de nee, nee. Zijn. Ja, maar Marco weet je het nooit. Altijd verrassend. Altijd, Altijd verrassend. verrassend. Nou, dat gaan we in het derde en laatste uur uh, meemaken. Gisteren hadden we Ton Aris uh, in de uitzendingen, Albert uh, Jan. Hij ja. vertelde dat mooie programma van de festivals die eraan gaat komen. Ja, klopt. Ja, klopt. Wou je nog even de data weten? Ja, geef nou, ze maar even. Goed, luisteraars, echt, de, de, de, de grote muziekfestivals, de data staan vast met grote verrassingen en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 down the street oh. Op 4 juni gaan we weer los hier in Zandvoort. Dan beginnen de muziekfestivals weer met Dancing Down the Streets als uh, eerste festival. En daar de zong uh, deze band uit de jaren 80 trouwens ook over: de Pieter Band. En Dancing Down the Streets. 13 minuten over 4. Vanmiddag te gast tussen 4 en 5. Marco Temes. Nogmaals een goedemiddag Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Al, een beetje, al een beetje wakker of niet? <laughs> nou ja, je weet het hè, met dichters. <laughs> ja, altijd. <laughs> Slaapwandelen. Slaapwandelend. Zag je nou net wat hij aan het doen was? Hij was alweer gedichten aan het signeren. Ja, ja. ja oh, heel, goed. Was, was heel, heel goed. Hij was druk aan het werk. Kwart voor vijf luisteraars. Uh, ja, uh, het, een van de drie gedichten die uh, Marco heeft meegenomen. We zijn erg benieuwd welk het wordt, Marco. Welkom in de studio. Goedemiddag. Het is toch wat hè? Nationale erkenning. Ja, eindelijk. <laughs>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 dan hebben, het, dan hebben ze het ook nog, waaronder engelen, longreads. Weet je, wat, kun je de luisteraars oh. uit zeggen, uitleggen en mij ook uitleggen wat dat is? Een longread, nou ja. dat hangt een beetje tussen een kort verhaal en een veel eenvoudiger dan dat kan ik het niet maken nee. eigenlijk. Het, het is gewoon Engels voor uh, dat je wat langer aan het lezen bent. Het heeft gewoon een andere spanningsboog. Dus een kort verhaal. Dat, uh, zoals uh, de grote meester, Carmichot bijvoorbeeld, die dat in 500 woorden kon en dan een heel uh, tableau vivant kon neerzetten. Ja, de man was natuurlijk uh, fantastisch. Daarna in 2014, weet je, dan ga je weer iets anders doen, dan ga je een thrillers schrijven. Ja. ja, ik hou van, uh, van afwisseling. Ja.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 So I'm gonna do I let myself go And now we're flying through the stars I hope this night will last forever Oh, oh.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 Tegenwoordig schrijf ik erbij in afwachting van uw afwijzing, verbleving. <laughs> die klinkt mij bekend voor. Ja, ja, oh ja, <laughs> ja van, uh, die is van de achterhoek, weet je ook alweer? Ja, ja vinkers. Uh, Herman Vinkers, Finkers, ja. ja, Bedankt voor de afwijzing. Alvast ja. bedankt voor de afwijzing. Oké, ja. En we hebben vernomen dat je voor de nieuwe dichtbundels <laughs> met een voorinschrijving bezig bent. Ja, dat klopt. Hoe ja, zit het, dat? Uh, het is een erg kleine uitgeverij. Wel heel erg trouw en ook erg goed.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 Was alleen iets wat ik nodig had.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 Zich uh, nog even aan het beraden, welk cijfer gaan we geven voor de uitvoering van deze plaats? Ja. Zou het er al uit of niet? Uh, welke plaat? Deze plaat die we net <laughs> rijden, meneer Temes. <laughs> The Wonder Wall. The Wonderwall. Oh jee. Yeah. Oh jee. Yeah. Je de, de singer van Oasis. Hij zit nog steeds uh, in de studio, Marco Temes. Ja, ja. voorheen dichter bij zee trouwens. Ja.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 Graag gedaan. Gedicht nummer 107 uit je nieuwe dichtbundel, puur ja. thermes. En hij is nu te bestellen in de voorverkoop. Inderdaad een hele mooie plaat, hè, deze val. Oh, de Climbing and Fissure en uh, Rise to the Occasion. Nog weer het uh, einde van uh, dit programma Zonvoort op zondag... waarin we in de derde en laatste uur te gast hadden Marco Termes... Meteen spraken we over zijn nieuwe dichtbundel die eraan gaat komen. Puur Temes. En nu in de voorinschrijving kan je hem gewoon bestellen. Op het jan ondertussen hebben we weer wat, wat sport eventjes gemist. Ja, ja. ja, ja daar hebben de luisteraars ook recht op. De Italiaan Enrico Gas, Gasparotto is voor de tweede keer winnaar geworden... van de Amstel Gold Race, de renner van Wonti... die ook in 2012 zegevierde versloeg de Deen Michael Volgren in de sprint...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 Met 13 punten en zijn teamgenoot Carlos Sainz op 12. En dan gaan we nog even naar de eredivisie divisie oh, eh, kijken. Willem 2, ADO Den Haag is geëindigd in een 0-2. NSC, SC Cambuur daar werd het 2 tegen 1. En om kwart voor vijf zojuist begonnen, Excelsior tegen SC Heerenveen. Wij zeggen tot volgende keer. Tot volgende week. Ja, ja volgende week zaterdag. Zalvoort op zaterdag. Hele fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag.